Vijf uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carrasso. Zo in het NOS Radio 1-journaal, voorzitter Jaap Smit van het CNV. Het bestuur van deze bond is akkoord met de aanpassingen van het Sociaal Akkoord. Eerst het NOS-journaal, Mark Visser. Ja, vakcentrale CV heeft dus geen bezwaar tegen de aanpassingen... zegt de voorzitter Jaap Smit. Door de deal die het kabinet afgelopen vrijdag met de oppositie sloot... verandert er een aantal afspraken in het sociaal akkoord. Er is onder meer afgesproken dat werklozen... na een half jaar moeten solliciteren op banen onder hun niveau. En eerder was het nog een jaar. En dat geldt al vanaf 2015 in plaats van per 2016. Het ledenparlement van de FNV bespreekt het begrotingsakkoord vanavond. In Syrië zijn vier Rode kruismedewerkers vrijgelaten die daar gisteren werden ontvoerd. Volgens het Internationale Rode Kruis zijn ze in goede gezondheid. Het slechte nieuws is dat er nog steeds drie anderen vastzitten. En uh, ja, daar zijn we nog steeds druk mee bezig om ook deze vrij te krijgen. Uh, we roepen ook uh, alle partijen op om deze zo snel mogelijk uh, vrij te laten. De zeven hulpverleners in Syrië werden gisteren in hun auto's door gewapende mannen aan de kant gezet en ontvoerd.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 Op de N31 bij het Zurich is een vrachtwagen met aardappelen gekanteld... tussen Harlingen en de Afsluitdijk. De chauffeur is door omstanders uit de vrachtwagen gehaald... en daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De vrachtwagen ligt op zijn zijkant en de weg ligt vol met aardappelen, zegt de politie. Daardoor is één uh, rijbaan al helemaal geblokkeerd. De lading is uh, deels op die rijbaan, uh, deels in het middenberm... en uh, voor een groot gedeelte op de andere rijbaan terechtgekomen. En daardoor zijn beide rijbanen... Uh, Verspeld, zeg maar, en kon het verkeer er niet meer langs. En daarom gaat het waarschijnlijk nog uren duren voordat de N31 weer vrij is. De vrouw die zei dat ze in Haarlem was mishandeld door zes mannen... heeft dat verzonnen, zegt de politie. De vrouw van 20 deed begin deze maand aangifte. Ze zou door een groep mannen zijn achtervolgd na een busrit. Daarna zou ze zijn geschopt en geslagen. De politie ging ervan uit dat de vrouw de waarheid sprak... en deed meteen een oproep aan getuigen om zich te melden. Het doen van uh, valse aangifte, dat is strafbaar. Dus wij gaan er dan ook vanuit dat als iemand aangifte doet... dat dat uh, te goede trouw is, dat dat klopt. En dan uh, daarna volgt natuurlijk het onderzoek van de politie. Ja, uit dat onderzoek blijkt dus dat het verhaal van de vrouw niet klopte. Vrouw geeft toe dat ze het heeft verzonnen. De PVV stelde Kamervragen over de kwestie. Volgens de vrouw was ze aangevallen door mannen met een Noord-Afrikaans uiterlijk. Akkerbouwers maken zich grote zorgen over hun oogst na de vele regen van gisteren. Ze vrezen vooral voor hun aardappels, maar ook voor hun spruiten en wit lof, zegt belangenorganisatie LTO. Nou, een aantal gewassen kunnen er gewoon niet tegen als ze onder water komen te staan, Daar verstikken ze. En met name aardappels zijn er heel gevoelig voor als die onder water komen te staan. Heel vaak nemen we de vuistregel 24 uur onder water, dan is het product verloren. De volle omvang van de landbouwschade wordt waarschijnlijk pas over een week duidelijk... als het waterpeil weer normaal is. Volgens het Verbond van Verzekeraars lijken particulieren niet in grote mate gedupeerd. Dit schat de schade bij particulieren op ongeveer een half miljoen euro. Maar Verzekeraar Interpolis denkt dat het bedrag hoger ligt. Bezoekers van de vakantiesite Zoever... hebben de Efteling gekozen tot beste pretpark van Nederland. Het attractiepark in Kaatsheuvel kreeg een 8,7. De bezoekers roemen de betoverende werking... en klantvriendelijkheid van de Efteling. Vorig jaar kreeg de Efteling de prijs ook. De tweede werd Toverland in Limburg... net voor avonturenpark Hellendoren. Op de website van Zoever staan meer dan 2 miljoen beoordelingen... van vakantiebestemmingen. Het weer bewolkt, plaatselijk wat regen. Vanuit het zuiden steeds meer regen. Het is een graad of 14. Morgen verspreid over het land buien. Soms met onweer, maar af en toe ook zon. De verkeersinformatie: Jolanda van de Velden. Lucella, het is wat drukker dan gebruikelijk op een maandagavond. heeft ook te maken met de buien. Vooral in het zuidwesten heeft het verkeer daar last van. De meeste vertraging zit zo'n beetje rondom Rotterdam. Op de A2 Eindhoven richting Utrecht, daar stond een auto in brand. De rijstroken zijn inmiddels weer open. Tussen de afritten Sint-Michels-Gestel en Kerkdriel nog 5 kilometer. Op de A13 Den rotterdam is het langzaam rijden tussen Delft-Noord en knooppunt klein polterplein over 11 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen de Knoop op de Ketelplein en Terbrechtseplein 7 kilometer. Tussen Utrecht Centraal en Woerden rijden geen treinen vanwege een seinstoring. De vertraging kan daar oplopen tot meer dan een uur. Ga deze herfst uitwaaien in Rivierenland. Wandel door romantische dorpjes en over kronkelende dijken. En laat je betoveren door imposante kastelen en forten. Ontdek het op geldersestreken.nl. Gelderland levert je mooie streken.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 Rabobank. In welke versnelling staat uw organisatie? Doe de test op jolt.nl slash schakelen. De Rabobank is verkozen tot beste private bank. Door Incompany 100, het onafhankelijk onderzoek naar klanttevredenheid. Samen sterken. Rabobank. Het NOS Radio in Journal. Lucella Carasso. De minister van Financiën, Dijsselbloem, was vrijdag opgelucht. Ik ben blij dat de begroting nu staat als een huis. Nu nog de steun van de bonden behouden. Nou, dat lukt in ieder geval wel met vakcentrale CNV. Het bestuur kan met de aanpassingen in het sociaal akkoord leven... die vrijdag werden overeengekomen met drie oppositiepartijen. Jaap Smit is de voorzitter van CNV. Goedemiddag, meneer Smit. Goedemiddag. Ja, u kunt ermee leven. Be bent u er enthousiast over? Nou, waar we natuurlijk niet enthousiast over zijn, is over dat geshopt in, in akkoorden. He, we dat ik de afgelopen week al veelvuldig gezegd. Laat het nou, we hebben een goed akkoord uh, en gaan we dan niet meer zitten moddelen? Nou ja, wat er uitgekomen is, is dat er nu uh, een half uh, een paar kredingen een half jaar naar voren worden gehaald. Nou, dan is de vraag van is dat raakt dat nou het hart van het akkoord? Daarvan heeft het algemeen bestuur van het CNV gezegd, nee, dat, dat, dat is niet het geval. We kunnen leven met het feit dat uh, die ontslagregels een half jaar naar voren worden gehaald... ...gekoppeld aan de versterking van uh, de positie van het flexwerken. Dat maakt het voor ons ook uh, wat draaglijker. Maar goed, over de, proce de procedure en het proces van... Uh, ...we hebben een zorgvuldig in elkaar gezet, akkoord gehad... ...en uh, de manier waarop wij met akkoorden omgaan... Uh, nou ja, dat geeft wel te denken. Dat is eigenlijk wel een grote gevaar van ons. Is er uh, vorige week tijdens die onderhandelingen met u contact geweest? He heeft iemand uit het kabinet of misschien vanuit de Tweede Kamer van de uh, regeringscoalitie uh, gebeld met u... of gesproken met u om uh, te praten over wat wel en niet acceptabel is? Nee, dat is niet gebeurd. Helemaal niet? Uh, we, nou, dat hebben we ook zelf niet gewild. We hebben gezegd, we gaan niet onderhandelen met het akkoord. Of met, de met het kabinet over het akkoord. Het is nu aan het kabinet die in gesprek gaat en we, we horen het wel en dan vinden we er wat van. Ja, dus er is in de afgelopen week niet onderhandeld. Niet onderhandeld, maar ze hebben u ook niet geïnformeerd en afgetast uh, wat wel en niet acceptabel zou zijn. Nou ja, u heeft gezien, vorige week uh, uh, zijn mijn twee collega's, uh, heerts uh, namens werknemers en wintjes wer namens werkgevers bijgepraat door de minister en de president. En toen werd duidelijk hoor eens wat, uh, wat zijn de plannen van het kabinet. Uh, en natuurlijk zijn er wel eens gesprekken waarin je zegt van hoor, oh, dus ja, nou, ja, nou eigenlijk heb ik zelf alleen maar gezegd, blijf maar nou met je handen van het akkoord af. En ik heb natuurlijk al in de krant en elders kunnen lezen wat zeg maar, de discussiepunten waren. En daar heb ik zo nu en dan wat, wat over geroepen. Ja, en daar uh, hebben ze mogelijk uh, hun voordeel mee gedaan. Een van de dingen uh, die ook veranderd nou ja, in ieder geval. Ja? Ben Ik ben ik blij dat er geluisterd is naar onze oproep om nou echt van het akkoord af te blijven. In de zin van, haal het dan niet helemaal overhoop.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 Nou, die periode zou verkort, in het sociale akkoord, alleen die verkorting wordt, een, uh, wordt naar voren geschoven. Ook dat is een van de punten die uh, zeg maar inhoudelijk in het sociale akkoord stonden, maar ook eerder ingaan. Uh, nou ja, dat, is, uh, uh, ja dat, uh, dat, dat kan voor een aantal mensen uh, uh, lastig zijn, maar de gedachte van we moeten met elkaar zorgen dat iedereen aan het werk is... en dat hij uh, uh, ook naar werk toe begeleid wordt, ja, dat staat wat ons betreft als een huis. Ja, en de FNV vergadert vanavond over deze nee. aanpassingen. Wat is uw verwachting? Gaan ze ook akkoord? Dat vind ik uh, moeilijk te zeggen. Ik kan er wel een hoop uitspreken. Het uh, uh, nou ja, zou heel goed kunnen dat ze daar uh, uh, een, een, een, met misschien wat meer kanttekeningen zeggen... Nou, oké, okay, wat betreft het sociale akkoord, dat kan. We weten dat ze natuurlijk een, een groot probleem hebben met die 6 miljard bezuinigingen... wat op zich niet onderdeel is van het sociale akkoord. Maar dat laat ik liever bij mijn collega's van de FNV. Wij hebben in ieder geval vanmiddag een heel goed en inhoudelijk en constructief gesprek gevoerd... Er wordt wel een aantal bezwaren, als ik nog even mag, waar het gaat om, om zeg maar, het begrotingsakkoord. Het is prachtig dat, dat zeg maar, de koopkracht van met name de middelinkomens en andere zaken uh, uh, goed geregeld zijn. Kindregelingen die uh, overeind blijven. Mm. Maar die rekening wordt natuurlijk wel ergens neergelegd. En een van de plekken waar die rekening wordt neergelegd is het weghalen van de werkbox, onderdeel van het pensioenakkoord... En die was ervoor bedoeld om uh, mensen met een zwaar fysiek beroep... en een laag inkomen in staat te stellen in de laatste jaren te klaren, of zodat ze er toch op een 65% ste uit zouden kunnen. Nou, dat is van tafel, dus het brengt ons weer op dat punt terug bij af. Goed, en, maar uh, u, u stemt er uiteindelijk wel mee in. Ik had nog, ik had nog één, één vraag daarbij, want als u nou niet zou instemmen, wat dan? Of als FNV dat niet doet, wat dan? Nou ja, kijk, wij gaan niet onderhandelen over uh, dit. We, we zullen, uh, hebben steeds gezegd, uh, kabinet, dit is wat wij geleverd hebben. We horen het wel, om maar zo te zeggen. Nou, we zijn ze nu mee naar buiten gekomen. Wat er kan gebeuren, is dat uiteindelijk het sociale akkoord toch onderuit gaat. gehaald. Dan, dan telt het voor ons niet meer, om maar zo te zeggen. Nou, CNV zegt ervan, dat vinden wij, uh, dat, dat vinden wij niet. Uh, maar goed, uh, uh, over dat begrotingsakkoord, daar wordt met ons niet over onderhandeld. Nee. Daar, daar, kunnen, daar kunnen wij wat van vinden. Dat ligt en, in, uh, in, ligt, in de ligt Kamer. Op. Precies. Ja. Goed, Meneer uh, Smit, dank u wel. Uh, vanavond FNV. We zien wat daaruit komt. Dank in ieder geval okay. voor uh, uw reactie. Goedemiddag. Dit is het ROS Radio 1 Journal. Het Europees parlement vergadert de ene keer in Brussel, de andere keer in Straatsburg. En daar is natuurlijk altijd een discussie over, bijvoorbeeld omdat dat elk jaar 200 miljoen euro kost. Straks wordt er in een parlementaire commissie gestemd over een verdragswijziging die een einde kan maken aan Straatsburg als vergaderplek. Dit voorstel zal vrijwel zeker worden aangenomen. Sinds de oprichting van de EGKS wordt er over gesproken. Althans, sinds we in Brussel en in, in, in Straatsburg zitten. Uh, maar het lijkt me onwaarschijnlijk dat dat nu gaat lukken. Omdat, Waarom niet? Omdat de Fransen daar een veto hebben. Die gaan dat niet opgeven, lijkt me. Vorige week zat iedereen nog in Straatsburg. Nu weer in Brussel. Dennis de Jong van de SP hier, Europarlementariër. Uw koffer is inmiddels dan weer van Straatsburg teruggebracht hier naar Brussel. Al uitgepakt? Uh, ja, hij staat er nu. En uh, hij gaat uh, eind deze week weer opnieuw naar Straatsburg. Oh ja, want in oktober twee sessies in Straatsburg. Hij heeft zelfs uh, twee sessies. Dus daar word je helemaal gek van. En... en dan gaat de hutkoffer weer vol. Ja, niet alleen de hutkoffer, maar ook al die duizenden ambtenaren hier. En natuurlijk de Europarlementariërs zelf. Gaan ook allemaal weer verkassen. Gaan ook allemaal weer werktijd verliezen. Ja, het is echt een circus. Wat zijn nou eigenlijk de kosten zo, per jaar van dit hele verhuiscircus? 200 miljoen of meer per jaar. Het is gewoon voor iedereen in Europa het verhuiscircus van dat rare parlement. En daar moeten we vanaf. Dat vindt ook de meerderheid hier van die 750, 754 Europarlementariërs. Maar dat gaat vervolgens naar de Europese Raad, naar de regeringsleiders. Ja, de Raad van de regeringsleiders, Rutte, Hollande, Merkel. En dan vraag je aan Rutte, gaat u zich nou echt inzetten? Hè? Gaat u het nou ja, dat deed hij onlangs toen ik het hem vroeg ook gezegd. Ja, ja. liever vandaag nog. Maar in de Tweede Kamer zegt hij dan, maar dat gaat pas gebeuren als de Eiffeltoren in Straatsburg staat. Hier in het kantoor, in het Europees parlement... bij de Française Constance Legree, Straatsburg afschaffen? Nee, natuurlijk niet. Nee, nooit, nooit. Heeft Rutte enige kans als hij uh, dit gaat bespreken met Hollanden? Dat ne crois pas, non, ne concitoyens français, pas seulement uh, français, Strasbourg est vraiment la la la la is dus ville symbole réconciliation het gevoelige punt hè, voor jullie, Fransen. Is die stad uh, symbool voor de verzoeningen uh, na alle Frans-Duitse oorlogen in de 19e en ook de 20e eeuw? à fait, c'est ça qui s'agit. Straatsburg, dat symbool staat voor verzoening. De symboliek van die stad, heel belangrijk, zeggen de Fransen. Tuurlijk, dat mag. En daar kan je van allerlei leuke dingen mee doen. Je kan daar uh, een stad maken van het Europese recht bijvoorbeeld. Dan zeg je, het Hof van Justitie je zit nu nog in Luxemburg. Dus het Europese Hof, wat rechts spreekt. Nou oké, okay, breng dat naar Straatsburg. Breng maar u zegt dus eigenlijk, haal de democratie, haal het parlement. Dat de macht hier in Brussel moet controleren, haal dat ook naar Brussel. Ja, absoluut. Hier zitten alle instellingen waar we zaken mee doen. Hier bevindt echt iedereen zich. En dan gaan wij in zo'n treintje naar Straatsburg. Dat is echt een gek voor woord. Het schrappen van de locatie Straatsburg om te vergaderen... heeft nog wel wat voeten in aarde. Want een, verdrags, een verdragswijziging uh, ook echt doorvoeren... dat kost nog eens zo'n vijf jaar. Hoe is het inmiddels op de weg, Jolanda van der Velden? Het is uh, iets drukker dan gebruikelijk. De meeste vertraging toch zo'n beetje in het zuidwesten van het land. Was er net een aanrijding met een busje op de A12 Utrecht richting Den Haag. Het busje wordt al geborgen tussen Rewek en Gouda nog vier kilometer. Eén van de vier mensen met een sociale huurwoning in Den Bosch... leeft onder de armoedegrens. De gemeente slaat daarom alarm over het huurbeleid. Want als er niks verandert, dan zal over vijf jaar... één op de drie mensen onder de armoedegrens leven. Dat heeft te maken met de huurstijging. Jeroen, Jeroen de Jager, is op bezoek... Bij iemand in een sociale huurwoning. Tenminste, ja. dat was de bedoeling, Jeroen. Bij Frank Jeroen. en bij Bianca. Ja, ja. En, en die hebben ook bij Frank moeite Frank om rond Frank en Bianca te komen. op bezoek. Die willen liever niet met hun achternaam uh, opzenden. Op op want er zitten toch... Uh, dat wilde u niet vanwege schuldeisers, geloof ik, hè? Uh, ja, dat klopt. Ja. En u bent eigenlijk uh, buitenschuld in de problemen geraakt. U was ZZP'er in de bouw. U deed... Ik zat in de metal stut. Ja. In de, in de gipswand en plafonds. Ja, ja, ja. En dan in februari ging het mis, geen werk meer... en dan zit je in de problemen. Ja, dan kom je al heel gauw in de problemen. Ja. En nu een huur achterstand van? Uh, ruim 900 euro. En wat doet Woonbond Brabant uh, dan, meneer Roosendaal? U bent de directeur van, uh, van de... Uh, uh, Woningcoöperatie hier, oh, uh, Brabant Wonen. Uh, wat doen jullie dan? Nou, op het moment dat we dat horen... gaan we met uh, de mensen in gesprek... om uh, te kijken hoe we uh, aan oplossingen kunnen werken... waardoor... we. Uh, uh, het probleem niet direct kunnen oplossen, maar wel kunnen voorkomen dat het uh, erger wordt. En, uh, en dat doen we in goed overleg met bewoners. En jullie merken het... ook dat er steeds meer mensen onder die armoedegrens schieten en ja, niet kunnen betalen. Ja, klopt. Het, het aantal huishoudens wat steeds meer in het problemen komt, is de afgelopen jaren fors toegenomen. Van 5000 naar 6000 alleen al in het bos. En wij merken dat ook. Steeds meer mensen melden zich bij ons. Met problemen met betalingen en dan gaan we met mensen in gesprek op zoek naar oplossingen. En dus morgen naar Den Haag, want dat is waarom ik hier zit. U gaat naar Den Haag petitie aanbieden. Ja. Aan, uh, aan wie eigenlijk? Aan de minister. Uh, dat gaat uh, wethouder Jeroen Weijers doen ja. morgen. Samen met huurders, samen met de woningcorporaties Een om... uniek samenwerksverband eigenlijk zou je kunnen zeggen. Want normaal huurders en, en corporaties samenwerken doen ze niet vaak. Nou, hier trekken we echt heel ja. erg samen in op. We gaan ook samen naar uh, Den Haag om die petitie aan te bieden en duidelijk te maken dat het huidige beleid alleen maar tot meer problemen leidt... zeker omdat de crisis zo lang blijft aanhouden... en steeds meer mensen in de problemen komen. Als het zo doorgaat, hebben we in 2018 in een bos 8000 huishoudens die onder de armoedegrens leven. Ja, Eén dat... derde van alle huurders. Klopt, een derde. Ja. En dat is wel heel erg veel en dat is onacceptabel. En wat kun je nou doen om te voorkomen dat, dat deze probleem... wat gaat u voorstellen morgen in Den Haag? Een paar dingen. Eén is dat toch die sociale huurvoorraad die we nu hebben... echt nodig is in Nederland. Want die minister wil die eigenlijk kleiner maken... Ja. en dat is niet verstandig. Twee is dat je de gelegenheid krijgt om lokaal oplossingen te zoeken. Wij zeggen bijvoorbeeld dat je als coöperatie de mogelijkheid zou moeten hebben om tijdelijk de huur te verlagen. Tijdelijk. Waardoor je na een tijd, als mensen weer een baan hebben gevonden, weer gewoon werk hebben, dat die huur dan ook weer gewoon omhoog gaat. Ik zie u de... knikken instemmend, hè? dat lijkt u ook wel wat, meneer. Uh... Ja, zeker. Frank. Ja, dat, ja, dat, dat klopt ja. helemaal. Wat nog meer? Ja, maar het probleem van de huidige situatie is dat het tijdelijk niet kan. Nee. Dan kun je het later niet meer terugbrengen naar de, naar de oude huur. Zeg maar. Dat laat de wetgeving allemaal niet toe. Het tweede is eh, energievoorzieningen. Nou, we hebben hier een paar jaar geleden gerenoveerd... En mensen merken ook dat het huis, behalve comfortabeler, ook iets goedkoper is in energie. En het derde is, als mensen heel groot wonen... dat is hier overigens niet het geval, maar als mensen heel groot wonen en alleen zouden zijn... kun je ook kijken naar misschien een kleinere woning die wat goedkoper is. Ja, mensen verhuizen. Uh, die energieverlaging doordat er maatregelen zijn genomen, wat scheelt u dat nu per maand? Ik durf het niet in, in een bedrag uit te drukken. Alleen ik merk wel, als, als, ik, als ik de verwarming nu aanzet, dat het in kortere tijd komt... Uh, ja, wat, wat lekkerder is als. Uh... Snelwarmer. Ja, sneller warm is. Hoe zit dat trouwens, meneer Roosendaal? Uh, want dit is Den bos. Dit, is dit een landelijk probleem? Hoort u dit van alle woningcorporaties? Dit is echt een landelijk probleem. Dit speelt niet alleen in een bos. We hebben dat onderzoek nu gedaan, speelt overal. En wat gaan we dan merken als dit doorgaat? Want die crisis die is nog niet voorbij. Uh, wat gaan we merken als steeds meer mensen onder die armoedegrens gaan schieten en hun huur niet meer kunnen betalen? Om te beginnen zullen steeds meer huishoudens echt in de problemen komen... en, en problemen gaan krijgen met, met gewoon de dagelijkse dingen die om, in le om een goed te kunnen leven. En het tweede is woningcoöperatie, maar ook de overheid zullen uiteindelijk allemaal in de problemen komen. Want uiteindelijk worden we hier allemaal mee geconfronteerd. Maar in de eerste plaats de mensen die het overkomt. Ja. Nou, daar gaan we uh, straks verder over praten met u, meneer Frank, en uh, met Bianca. De kinderen die komen misschien ook nog wel naar beneden... En uh, ja, dan, dan moeten we maar eens in kaart brengen... hoe je dan de, de eindjes aan elkaar knoopt... en hoe je uiteindelijk toch uh, misschien moet gaan verhuizen. Zou u, zou u dat zien gebeuren? Nee, dat is, dat is het dat laatste is geen optie. wat ik wil. Nee, dat is geen optie. nee absoluut niet. Okay. Goed, tot later dan. Jeroen de Jager vanuit Dembos. Straks blikken we vooruit op de wedstrijd... van het Nederlands voetbalelftal tegen Turkije. Ze zijn daar aangekomen voor het laatste WK-kwalificatieduel. Nu...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 As a form of protection and I thought I was close but under further inspection it seems I've been running In de richting Passenger. Ja, het Nederlandse elftal is aangekomen in Turkije. Morgen speelt het Nederlandse elftal daar de laatste WK kwalificatiewedstrijd. Voor Oranje staat er niet veel meer op het spel. Uh, voor de Turken des te meer. Bas Tichler, jij bent ook aangekomen in Turkije in Istanbul. Want Hoe staan de Turken ervoor? Nou, die hebben een hele goede kans om tweede te worden in de pool. En daarmee uh, kwalificatie af te dwingen voor de play-offs. Maar dan. Om dat in ieder geval in eigen hand te houden, zullen ze eigenlijk wel van het Nederlandse helftal moeten winnen. Dus dat wordt voor de Turken nog wel een avond waar eigenlijk alles op het spel staat. Um, dus daar zal het Nederlandse helftal zich ook wel weer tegen moeten wapenen. Want dat betekent dat we een vrij felle tegenstander krijgen normaal gesproken. Ja, en ook een fel publiek lees ik overal, dat dat oranje en heksenketel staat te wachten. Ja, nou, dat is ook zo. Misschien kun je nog herinneren een paar jaar geleden, in 2005, toen Turkije en Zwitserland... Een play-off duel tegen elkaar speelde. Nee, sorry. En dat is uiteindelijk ontaard in een vechtpartij die doorging in de spelerstunnel... waarbij uh, Turkse spelers en officials geprobeerd hebben om scheidsrentjes te belagen... waar ook na, daarna behoorlijke straffen zijn uitgedeeld en mensen zijn geschorst. Dat is totaal uit de hand gelopen. Dus dat hebben ze hier nog wel in hun achterhoofd. Zover ver willen ze het uiteraard niet meer laten komen. Dat geeft me aan dat het hier nog wel eens uh, heet gebakerd kan zijn... Dat geldt natuurlijk niet alleen voor de spelers en de officials, maar ook voor het publiek. Ja. Want als er nou één land in de wereld is waar je eh, nou vooropgesteld kan genieten van een werkelijk ongelooflijk mooie voetbalsfeer, dat vind ik dat het is in Turkije. Ik ben een paar keer te gast geweest bij Fenerbahce en dat is werkelijk fenomenaal. Maar het kan ook omslaan als het allemaal tegen zit en dan denk ik dat we moeten bukken voor muntjes en flesjes. En dan moeten we rennen voor ons leven. Nou, want ik, ik las ook dat Dirk Kuit zei... ja, mijn kinderen gaan erheen, maar die zitten in een skybox die, die op slot kan. Daar was hij heel ja, blij dat... om. Zeg, doet ja. Wesley Sneijder mee? Want dat is natuurlijk ook wel, wel aardig als hij morgen in, in Turkije meedoet... waar hij speelt. Ja, zeker. Ik denk het wel. Uh, ik denk dat verhaal daar ook wel even nagedacht heeft... en dat Sneijder morgen speelt van de vaart niet. Sneijder, overigens, dat zal voor hem gek zijn... speelt dan heel veel gek. Maar die speelt in het stadion morgen van Fenerbahce, waar de wedstrijd is. Die speelt natuurlijk zelf bij de grote vrijhand van Venabatje, Galatasaray, aan de overkant van het water. Dus dat zal misschien nog wel merkwaardig voelen. Uh, maar ga er maar vanuit dat die speelt. En wat, wat maakt deze wedstrijd voor Van Gaal uh, belangrijk? Wat staat er wat hem betreft op het spel? Nou, van Gaal heeft er een tijdje op gehamerd dat hij toch belangrijk vindt uh, dat Nederland geplaatst is. Straks bij de loting van het WK. Nou, ik denk dat dat bijna niet meer kan. Dat heeft te maken met uh, de prestaties van een handvol andere landen. waaronder bijvoorbeeld Zwitserland, als die alleen al winnen, dan zijn ze in Nederland al voorbij. En doet het er al niet meer toe wat wij doen. Dat is een enorme puzzel. Maar nou, de kans dat Nederland straks nog geplaatst is, is heel klein. Maar verhaal zal, en dat is misschien wel veel belangrijker, zich ook nu in zo'n ambiance kunnen uh, uh, meten... met een land dat op volle oorlogsterkte komt. En dat een taak heeft, dat moet binnen van het Nederlandse elftal dat tot het uiterste wil gaan... Kan zien hoe ze vroeg omgaat met die druk, met de druk van het publiek, met intimidatie. Dat zijn allemaal toch wel voor Overweging Jong Elko waardevolle zaken, denk ik, om als trainer achter te komen. Dat kan hij dus morgen wel uitvinden. Dus mentaal, uh, vooral mentaal, zal het een, een, een belangrijke wedstrijd zijn? Ja, zeker. Waarbij je natuurlijk wel je moet realiseren dat omdat Nederland als plaats is, uh, als het er echt hard op gaat, dan zullen de Turken bij wijze van spreken hun leven willen geven om nog die kwalificatie af te dwingen voor die play-offs. Maar zullen ze bij Nederland toch wat eerder geneigd zijn om te denken... nou ja, hoor eens, we zijn er al. Laat eens dus maar. Het is een in het land uit, dus uh, dat ik me bij je wel even terug. Goed, Bas Tichler, morgen meer van jou vanuit uh, Turkije, Istanbul. Werknemers met een collectieve zorgverzekering profiteren bij CZ... van een scherpe premie en extra ruime vergoedingen. Dat is bij veel HR-managers wel bekend.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 Radio 1. Het is bijna half zes. Het NOS Journaal krijgt u van Mark Visser.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 In Syrië zijn vier van de zeven ontvoerde Rode Kruismedewerkers vrijgelaten. Volgens de organisatie zijn ze in goede gezondheid. Over de andere gijzelaars is nog niets bekend. De zeven hulpverleners werden gisteren meegenomen door een groep gewapende mannen. De vrouw die zei dat ze in Haarlem door zes mannen met een Noord-Afrikaans uiterlijk in elkaar was geslagen, heeft dat verhaal verzonnen, zegt de politie. De vrouw van 20 uit IJmuiden zou na een busrit zijn mishandeld, maar uit politieonderzoek, camerabeelden en getuigenverklaringen blijkt dat het verhaal van de vrouw niet klopte. En de Britse politie heeft een man opgepakt die Buckingham Palace probeerde binnen te dringen. De man van 44 had een mes bij zich en wordt vastgehouden op het politiebureau. Waarom hij het paleis in wilde is niet bekend. De Britse koningin was niet aanwezig toen het gebeurde. Begin vorige maand was er ook een incident. Toen werd een inbreker opgepakt. Dan het weer, Marco Verhoef. En we hebben te maken met bewolking en periode met regen. In de loop van de nacht wordt het in het zuiden weer overwegend droog. En dan begint het ook wat op te klaren. Temperaturen in, eh, als minimum liggen rond een graad of acht. Morgen overdag wordt het 12 of 13 graden. Bewolking en regen trekken dan weliswaar weg. Komt af en toe wat ruimte voor de zon. Maar we krijgen ook weer te maken met buien. En die buien gaan soms samen met onweer. Dan gaan we naar de woensdag, de donderdag en de vrijdag. Ja, het blijft eigenlijk gewoon wisselvallig. Af en toe schijnt de zon wel, maar alle dagen is er ook kans op regen. En het blijft aan de frisse kant met 13 of 14 graden. Dan de verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Het is duidelijk drukker dan gebruikelijk, Lucella. Er staan uh, bij elkaar 50 files goed voor 160 kilometer. De meeste vertraging zit zo'n beetje in het zuidwesten... vooral rondom Rotterdam en ook in het midden van het land. Maar een paar bijzonderheden. Een aanrijding op de A10 de Ring Zuid richting Den Haag... tussen Amstel Business Park en knopende Amstel 2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 Zakelijk verzekeren kan anders met Interpolis zeker van je zaak. De verzekering die met je bedrijf mee verandert. Exclusie verkrijgbaar bij uw Rabobank. Interpolis. Glashelder. Vier minuten over half zes is het. Ze zitten er nog steeds mee in sommige plaatsen in Zuid-Holland... met de gevolgen van de wateroverlast gisteren. Zoals ook deze mevrouw. Zondag nacht. Ja, om half drie... Ik denk, wat van die flitsers. Brandweer, een herrie in de straat. Nou ja, toen stond die meterput bijna vol. Ik denk zo, een gouden slang pakken. En, uh, een pomp. je weet wat je moet doen. Heel de hele dag uh, leeg pompen. Nu begint het weer te regenen. Ja. Kijkt u dan angstig naar de lucht. Maar ja, weet je... Ze hebben het nou wel een beetje meer onder controle, geloof ik. Waarom denkt u dat? Ja, overal hebben ze zwaardere pompen aangezet en land onder laten lopen. Ja, u heeft heel vaak ellende meegemaakt. Ja. Maar tegelijkertijd heeft u blind vertrouwen in het waterschap, de autoriteiten. Dat ze het allemaal nou, goed ja. regelen. wat gisteren dus is gebeurd, dat ken je niet voor. Maar dat gaat wel vaker gebeuren. Oh. Klimaatverandering. De pompen hier maar staan. U woont gewoon op de verkeerde plek. Maar ja, ik ga niet door die toch niet weg. Bij de buren op nummer 8 liggen er uh, zandzakken voor de deur. En ook weer van die gele slangen van de pomp. Nou ja, ze zijn uh, bezig geweest hier. Uh, met de ja, riool zijn ze bezig geweest. De pompen zijn ze bezig geweest. Maar ja, om nou te zeggen, van, ik heb verschil gemerkt met een met vorige keer dat het tot aan de deur stond. Nee. U zegt het met een glimloog, maar je yeah, moet wel van alles doen om het droog te houden. Ja, nou Plank ja. voor de deur? Ja, ja, die zit goed vast. Allemaal uh, zelfbedacht. Ja. Is, uh, zelfredzaamheid uh, ja, ja, ja. Het is zilverredzaamheid uh, uh, dit. Ja, het is gewoon, je moet doen wat je doen kan en uh, meer kan je niet. De inwoners in De Lier in Zuid-Holland. Matthijs van der Wiel was bij ze op bezoek. Ik praat verder met Patrick Poelman van het Delta-programma Waterveiligheid. Ook uh, dijkgraaf he, bij de stichtse Rijnlanden. Ja, goedemiddag. Goedemiddag, ja. Zeg, doen wat je kan, zeggen ze hier in uh, De Lier. Wat, wat kunnen de mensen van het waterschap uh, verwachten als, als zoiets gebeurt? Nou, dat is dat alle energie erop wordt gezet... om problemen die de mensen ervaren zo snel mogelijk weer op te lossen. We hebben de afgelopen tien jaar, misschien wel twintig jaar... enorm geïnvesteerd om dit soort problemen het hoofd te kunnen bieden. Vaak lukt dat ook wel, dan komt het ook niet in uw uitzending. Maar wij kunnen nooit een volledig uitsluiten dat er wateroverlast ontstaat door de, uh, een enorme hoeveelheid regen. En dat was gisteren zo. Ja, gisteren was het, was het extreem. Uh, want als u het heeft over die investeringen van de afgelopen tien jaar... Ja. wat is er verbeterd in die tijd? Nou, dat, ik geef u één voorbeeld. Uh, Rijkswaterstaat uh, heeft een enorm gemaal gebouwd in de sluis in IJmuiden... zodat ook bij, uh, bij, bij vloed gewoon water geloosd kan worden vanuit het Noordzeekanaal... Het Noordzeekanaal en het Amsterdam-Rijnkanaal is één waterlichaam, één watersysteem. En daar lozen wij op. In de jaren negentig hebben we vaak te horen gekregen, dat mag niet meer, want de waterstand wordt te hoog. Maar omdat zo'n investering is gedaan, kunnen wij nu wel lozen op het Amsterdam-Rijnkanaal. Dus veel minder problemen in Noord-Holland, in Waterland, dan vroeger. En ja, wat wij zelf doen, is investeringen plegen om dit soort problemen het hoofd te bieden. En die, uh, ja, daar gaat veel geld in om. Ja, en zoals u zegt, uh, je kan niet alles voorkomen. Uh, nee. Nu heeft het KNMI voorspeld dat er uh, de komende jaren, decennia... vaker dit soort momenten zullen zijn ja. met extreme regenval. Uh, ga, gaat u zich daar uh, als, als Unie op aanpassen? Met andere woorden, zullen er nu nieuwe maatregelen worden genomen... en nieuwe investeringen worden gedaan? Op het moment dat wij uh, met redelijke zekerheid weten... Uh, hoe de, klimaat, de klimaatscenario's zich ontwikkelen... dan passen wij onze waterbeheerplannen daarop aan. Want u bent nog niet overtuigd van, van wat het KNMI stelt... voor de komende decennia? Ja, wel, en daarom hebben wij dus ook, uh, uh, uh, doen wij dus ook de investeringen... waar ik het net over heb. Maar er is ergens een grens. Uh, ook dit moet allemaal betaald worden. En uh, wat wij doen is uh, zo goed mogelijk anticiperen. Maar er kan altijd een extreme voorkomen... waarbij je dat dan even niet meer... Uh, in de hand hebt uh, dat er overlast plaatsvindt. En de vraag en dan, is natuurlijk. Dat zullen we ook een beetje met elkaar moeten leren accepteren. Want je moet niet honderden miljoenen uh, gaan investeren om enkele tientallen miljoenen aan schade te ontwijken. Nee. Uh, er is altijd een balans en daar praten wij over in onze besturen en met uh, de andere autoriteiten op watergebied, hoe je dat dan zorgvuldig en goed doet. Want de vraag is inderdaad ook wat acceptabel is. Bijvoorbeeld overal damwanden is dan iets uh, waaraan gedacht wordt? Of zegt u dat is veel te duur voor wat er mogelijk aan schade kan ontstaan? Permanent kijken, hoe kun je schade zoveel mogelijk vermijden? En als wij bergingsgebieden instellen die we onder kunnen laten lopen, zoals dat bijvoorbeeld ook in Groningen nu is gerealiseerd, om uh, um schade voor de stad te voorkomen, dan weeg je die investering af tegen de schade die er zou optreden als je het niet doet. En daar kom je dan in alle redelijkheid tot, uh, tot maatregelen die in ieder geval hebben gemaakt de afgelopen tien jaar dat we er een stuk beter voor staan dan uh, tien jaar geleden. En uh, Maar dan nog kan die ene bui weer een keer voorkomen, zoals gisteren... dat niet op alle plekken in het land uh, schade kan worden vermeden. Ja, de minister die zet in op eigen verantwoordelijkheid van de burgers. We hoorden net iemand die, die ergens een plank tegenaan had uh, gezet. Moet, moeten mensen meer doen ook zelf in de toekomst, wat u betreft? Ik denk dat mensen, zodra, uh, als u bedreigd zou worden in uw woning, dan gaat u iets doen en uh, proberen om, dat, uh, om, de, om de schade tegen te gaan. En als, de, als dat geweest is, dan zult u dus gaan praten met het waterschap of de gemeente... om te kijken of er niet betere maatregelen vooraf kunnen worden getroffen. Dus die eigen verantwoordelijkheid die, uh, die, die is heel belangrijk. Dat acht ik ook heel hoog. Maar wij kunnen als waterschap natuurlijk... Uh, als waterschappen het nodige doen om uh, u niet in die problemen te laten komen. En ook voorlichting te geven wat, uh, wat handig is in zo'n geval. Ja. Meneer Poelman van de Delta-programma Waterveiligheid... dank voor uw reactie. Graag gedaan. Goedemiddag. Het is een nieuw olympisch onderdeel straks in Sochi... het sloopstijl snowboarden. Borden. Salto's maken op een piste vol met schansen, even kort samengevat. En voor Nederland heeft Sheryl Maas zich geplaatst hiervoor. Om haar... En degene die zich nog willen kwalificeren een optimale voorbereiding te bieden... is op de indoor ski -baan van Landgraaf nu een speciaal parcours aangelegd. Daar staan wij uh, aan de top van deze kool in Landgraaf, <laughs> indoor dan. Uh, ja, waar dus ook inderdaad het parcours begint, hè Milan, uh, de bondscoach. Want waar staan we hier nu voor? Uh, je staat hier nu voor de inrun. We hebben Uit een hele grote sneeuwmassa hebben we ja, een soort verhoging gebouwd met een trappetje. Met daarin uh, een stalen frame...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 Nou, het is essentieel in een stuk voorbereiding. Uh, we hebben hier in principe altijd constante uh, omstandigheden. We hebben een soort fieldlab gecreëerd hè, met uh, vaste camera's, met uh, timely time delay situatie. Dat ze na de sprong direct de sprong ook weer kunnen zien. Het voet en ader gaat, best wel. We hebben uh, de shaper van, uh, van de so, sloopstijl voor de Olympische Spelen hebben we bereid ge, uh, gevonden om hier uh, een big kicker neer te leggen. Die uh, uh, min of meer identiek is in wat uh,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 ja hadden net zoiets, of dat ik de hele wedstrijd gewonnen had, terwijl ik gewoon derde werd. Omdat ze wisten hoeveel het voor mij betekende en om zo terug te komen naar zo'n blessure. Daar komt met de Jong. En die uh, pakt vooral de railsjes en niet de hellingen. Nee, ik heb nog een uh, blessure. Ik had in mijn schouder uh, aan het AC gevricht, dat was ik opgevallen. Eerst in uh, Sochi bij Event en toen eigenlijk altijd doorgesnowboard.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 Hey, Dimi, we kijken hier naar een sloopstelparcours. Maar ja, jij gaat dan de half meedoen natuurlijk in, in Sochi, hè? Ja. Hoe, kan je dat hier ook trainen? Uh, half vijf hier zelf kan je niet trainen. Maar ik ga me wel nog proberen over sloopstel te plaatsen. Er zijn al drie of vier wedstrijden voor. Dus ja, daar, daar kan je hier wel supergoed voor trainen. Dus natuurlijk, uh, ja, beter kan eigenlijk niet. Beter kan eigenlijk niet. Er wordt daar dus getraind in, uh, in uh, Landgraaf voor Sochi. Cheryl Maas, die dus ook is uh, geplaatst, is trouwens lesbisch. Vandaar dat Edwin Cornelissen haar ook nog vroeg naar de strenge regels... die er tijdens de spelen in Rusland gelden. Natuurlijk uh, kijkt er negatief tegenaan dat ze zo'n wet inbrengen. In zo'n tijdperk 2013 zitten we nu en ze gaan gewoon terug de tijd in. Dus dat is uh, ja, minder leuk. Ja, dat heb je echt het idee dat je, dat je terug in de tijd gaat.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 om een sport te doen. En als ik een modaille pak, dan uh, ben ik al blij genoeg en hopelijk... dan zien we dan wel weer wat gebeurt. Cheryl Maas was dat. Zij sprak met Edwin Cornelissen. Hoe is het nu op de weg, Jolanda van der Velden? Het is behoorlijk druk, Lucella. 190 kilometer file. Uh, meeste vertraging bij Rotterdam ook en in het midden van het land... Niet al te veel bijzonderheden. We hadden net de aanrijding op de A10 Ring Amsterdam. De reisschokken zijn weer open. Richting Den Haag tussen Zeeburg en Amstel Business Park nog 4 kilometer. Politiek op Twitter. Politieke tweet komt vandaag van Paul Ulebelt, Tweede Kamerlid van de SP. Die laat weten over de nieuwe banen van het kabinet. Die 50.000 van D66 zijn over 27 jaar daar in 2040. Volstrekt ongeloofwaardig. Goedemiddag, meneer Ulebelt. Goedemiddag. Ja, deze banen zouden op termijn ontstaan. Hè? Dat was vrijdag de boodschap. En uit reconstructies van NRG Handelsblad blijkt nu dat het om uh, 2040 gaat, dat die banen er allemaal zijn. En daar bent u niet erg enthousiast over. Nee, want de werkloosheid die neemt uh, voor het kom komend jaar met 100.000 toe. Ja, en als je dan een meneer Pechtold uh, in dat crematorium uh, decor ziet zeggen dat er werk bijkomt, dat er banen bijkomen en later ziet dat het pas in, uh, in 2040 is... ja, dan werk je toch echt de indruk... de zaak een beetje te besodemieteren. Ja, en dan in 2040 moeten ze er dan allemaal zijn, hè, die 50.000. Had, had u dan op basis van uh, die sessie vrijdag... verwacht dat het binnen vier jaar zover zou zijn? Nou ja, die indruk wekte uh, Pechtold. Maar als je dan ziet dat het in 2040... dat is over 27 jaar, we zitten nu in crisis... Ja, dat is van weinig geloof. Ik heb hem trouwens ook nog even gevraagd aan, uh, aan Pechtold of hij wil uitrekenen of die banen er in 2040 op 1 januari of op 31 december zijn. Ik bedoel. Hij, hij, waar gaat dit over, bedoelt u eigenlijk? Ja, je, je belooft mensen dingen. Je, je doet net alsof je werkgelegenheidskampioen uh, bent. En, en je bereikt pas in 2040 een, wat niemand kan overzien. Dus hij is echt volstrekt ongeloofwaardig uh, bezig. Op Twitter stellen mensen die vragen ook nu aan Pechthold... en hij antwoordt daar niet op. Hij zegt uh, woensdag in het debat, als de Kamer weer over dit, uh, hierover debatteert... dan zal hij antwoord geven. Ja, dan dus dan zeker dat het niet klopt. Ook, ook misschien naar aanleiding van het Centraal Planbureau... Hè, want die uh, berekent de plannen nu, nu door, een aantal in ieder geval... Uh, Arie Slop hoorde ik vanmiddag van de ChristenUnie op Radio 1. Die zei, nou, er gebeurt nu ook al van alles om mensen aan het werk te helpen. Um, lastenverzwaring wordt minder, ook goed voor de werkgelegenheid. Dat, dat overtuigt u niet? Nee, we gaan die cijfers Die gaan we natuurlijk allemaal zien. Maar volgens de cijfers van het ministerie van Sociale Zaken... lopen de komende drie jaar loopt de werkloosheid op met 200.000 mensen. En daar is een akkoord wat een beetje de botjes verhangt... is daar niet tegen opgewassen. Want nee, heeft, u wel, heeft u wel het idee dat die drie oppositiepartijen... die, die dus veranderingen hebben afgedwongen uh, in de begroting... dat die wel uh, wat u betreft de plannen beter hebben gemaakt? Of zegt u het is er niet beter op geworden? Maar ja, voor sommigen is het beter geworden en da daarmee is het voor anderen weer slechter geworden. Maar de hoofdlijn is dat we 6 miljard blijven bezuinigen en dat iedereen in koopkracht op achteruit gaat. Dat de werkgelegenheid niet toeneemt. Nee, daar kun je echt niet trots op zijn. Want zijn er onderdelen uit die nieuwe afspraken die uw partij gaat steunen of wordt het nee tegen alles? Nee, daar moeten we nog even precies over leggen. Een belangrijk ding wat niet doorgaat, dat is het. Uh, het afpakken van de nabestaanden uh, uitkering. Daar zou ik uh, samen met de ChristenUnie in actie tegenkomen. Nou ja, dat hebben ze daar aan tafel geregeld. Dat gaat volgend jaar om 8 miljoen. Maar ja, dat is goed. Dat is goed. Nou, laten we dan positief afsluiten, toch, meneer Ullebels? Nou, natuurlijk. <laughs> en we horen het uh, verder tijdens het debat woensdag. Hè? Dan wordt er, geloof ik, apart over dit uh, akkoord gedebatteerd. Ja, woensdag om kwart over tien gaan ze praten, de fractievoorzitters, over, uh, over dit akkoord.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 What a good place to be. Don't believe it. It's so a sneak different language and it's never something I'll come Don't believe her, Oh no. Cause it's never something I'll come No, we won't follow. It's another. Died up with a boss. Following footsteps overgrown by muscle. And his Me, sneaked women born trees. And if you catch a mark, it will land upon the knees. Where they open all the wallets and they close all the minds.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 Good place to be, don't believe us Speak a different language and it's never really happened to me House Martens, het NOS Radio en journaal media overzicht. Jan van der Putten, goedemiddag. Op de middag vijf studenten van de Vrije Universiteit in Amsterdam beginnen een rechtszaak tegen de luchtvaartmaatschappij El Al. Ze beschuldigen die Israëlische luchtvaartmaatschappij van racisme. En Dat staat op de site van het Parool. Want bij een studiereis van veertien studenten naar Israël werden vijf donkere studenten van Pakistanse, Marokkaanse en Afghaanse afkomst uit de groep gehaald. En ondervraagd. Ze moesten zich helemaal uitkleden en werden ook gefouilleerd. Toen pas mochten ze mee. Het Nederlands College voor de Rechten van de Mens steunt de studenten met hun zaak tegen El al. Amersfoort is in de ban van het verdwenen PvdA-raadslid... Ramon Smits Alvarez. De politie onderzoekt 15 tips. Intussen meldt RTV Utrecht. En Smits staat nationaal en internationaal geregistreerd als vermist. Het PvdA-raadslid is sinds donderdag spoorloos. Er is ook 4000 euro van de PvdA-bankrekening in Amersfoort gepint. En het raadslid jokte over zijn cv. Hij zei dat hij nog steeds werkte bij verzekeraar Agis... maar daar was hij toch al een tijd weg. En dat schept verwarring, vindt RTV Utrecht. Vanmorgen stond er een verhaal in de Telegraaf over de PVV. En dat verhaal dat krijgt nog een staartje, meldt de Volkskrant... De PVV in de Eerste Kamer zou stemmen tegen strafbaarstelling van illegaliteit. Als tegenstemmen betekent dat er crisis komt in het kabinet, is crisis belangrijker. Dat zei tenminste vanmorgen Eerste Kamerlid Marcel de Graaf. Maar in de loop van de dag uh, is hij op Twitter teruggekomen op zijn verhaal. Natuurlijk stemt de PVV voor strafbaarstelling van illegaliteit. Staat er in die tweet dan maar even geen crisis? Dat hebben we er zelf bij verzonnen hoor. De Britse krant Daily Telegraph heeft een verhaal op zijn site over een. Ja, Dramatisch verlopen beroving. In Brazilië een motorrijder wordt op straat klemgereden door twee bewapende dieven op een scooter. Die motorrijder heeft een cameraatje in zijn helm en daardoor is het allemaal te zien en te horen. Een van de dieven wil er met de motor vandoor gaan. Dan wordt hij neergeschoten door een toevallig passerende politieman. Zo twee schoten. Volgens de laatste berichten is uh, de dief overleden. Ja. Zaterdag werd in België de meest beruchte Somalische zeepiraat opgepakt Mohammed Abdi Hassan. Die stapte op z'n uit het vliegtuig en zo in de armen van de politie. En dat was een raadsel wat die piratenleider eigenlijk kwam doen in België. De Gazet van Antwerpen weet er meer van. Ja, want de politie had hem naar België gelokt met het verhaal dat er een film zou worden gemaakt over het piratenleven. En kennelijk was deze Abdi Hassan zo ijdel dat hij best wilde meespelen. Justitie is blij dat het gelukt is want meestal blijven de grote jongens buiten schot. En dan is er nog een bericht dat de Bundesliga op televisie gaat verhuizen. Mediabedrijf Fox kondigt aan dat het de uitzendrechten heeft gekocht. Voor Nederland, België en Italië is een contract gesloten voor twee seizoenen. En ze beginnen met seizoen 2015-2016. En dat is natuurlijk jammer voor Sport 1, want die raken nu het Duitse topvoetbal kwijt aan Fox. Tot zover het mediaoverzicht. Zo, na zessen in het Radio 1 Journaal. Aandacht voor wat er vanavond gaat gebeuren. Bijvoorbeeld bij FNV, waar ze praten over het sociaal akkoord. Maar er is ook een lezing van premier Rutte in Den Haag... die straks begint. Uh, hij gaat daar verder in op de participatiesamenleving. Het woord van Prinsjesdag. Wat hij daar precies mee bedoelt. Dat na zessen. Notificatievoetbal op Radio 1. Morgen om 8 uur... Komt die bal voor en wordt erin gekoopt? Nee, wordt van de doellijn gered. Turkije, Nederland. Komt die bal voor en wordt binnengekoopt? Ja! LOS langs de lijn. Morgen om 8 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Waar kom ik in contact met andere startende ondernemers? En wie kan mij het verschil uitleggen tussen eenmanszaak en BV?